12 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag, de nachtwacht verhuist terug naar zijn oude plek. Egyptische president leidt gevoelige nederlaag... en ijsbrekers maken de vaarweg bij Giethoorn ijsvrij. Het is overal zonnig vanmiddag, maar vooral in het oosten en het zuidoosten... komt er toch wat meer bewolking. Het wordt 4 tot 6 graden... en er staat nog altijd een vrij stevige oostenwind. Morgen meer bewolking in het Noordoosten en in het Zuidoosten. Mogelijk wat natte sneeuw. En middagtemperatuur morgen drie of vier graden. In Amsterdam wordt een nachtwacht op dit moment teruggehangen... in het hoofdgebouw van het Rijksmuseum. Afgelopen negen jaar hing het schilderij van Rembrandt in de Philipsvleugel. Want, u weet het, het Rijksmuseum werd verbouwd. En nu dus de verhuizing terug. Mark Hamer die volgt het allemaal. Gaat het allemaal volgens plan, Mark? Nou ja, hoor, we zijn al eigenlijk een uh, uurtje vertraagd. Eigenlijk zou hij op dit moment uh, weer op zijn oude plek alweer moeten hangen. Maar we zijn uh, eigenlijk nu net begonnen met het uh, optakelen van de kist waarin de nachtwacht zit. Hij is nu wel uh, uit het oude gebouw, uit, uit de Philipsvleugel, hebben ze hem naar buiten geschoven. Zit, uh, in het gebouw zit een gleuf, dan is hij in een grote kist... Geschoven. De nachtwacht was al helemaal ingepakt. Speciale tefler, laag uh, uh, hebben ze eromheen gedaan. Hij zit heel goed ingepakt. En nu hangt hij aan een, een hoogwerker. De, de kist, hij wordt iets gedraaid. En op de kist van het heel groot Rijksmuseum... en alle sponsors die dit mogelijk maken... Uh, dat de verhuizing weer plaatsvindt. De sponsors van het Rijksmuseum. Dan gaat hij zo meteen uh, op een kar worden gezet. En dan gaat hij echt over de straat gerold worden... naar zijn nieuwe plek. Nieuwe oude plek, om het zo maar even te zeggen. En dat er nu vertraging is, waar ligt dat aan, denk jij? Nou, zoals iemand al zei, het is check, check, dubbel check. Hangt hij wel goed? Uh, uh, zit het wel goed in de bekisting? Het duurt toch altijd weer langer. Je weet het zelf ook met verhuizingen. Ja, die extra dozen die erbij moeten, noem maar op. Uh, het duurt altijd weer net ietsje langer dan men gepland heeft. Maar hij hangt nu al heel keurig in de lucht. En op dit moment, hoewel mensen allemaal eromheen aan het rennen zijn... wordt hij keurig naar, zijn, naar de plek gereden. Plek gehezen waar die zo meteen op rolletjes vervoerd kan worden. En dat is, is dat dan wel veilig? Want dat is natuurlijk een enorm ding wat daar nu in takels hangt. Dat moet niet te snel gaan. Nee, het gaat heel rustig, het gaat heel gedecideerd. Het gaat uh, heel keurig. Nou, en aan, aan de kettingen te zien, uh, gaat dat allemaal veilig. En uh, ja, neemt men geen enkel risico bij deze verhuizing? Nee, bij deze verhuizing, ja, hij is wel vaker verplaatst, de nachtwacht. Ging dat ook ja. zo voorzichtig? Nou nee hoor, in het verleden niet. Er was ooit een grote tentoonstelling in het stedelijk museum van, van Rembrandt. Dat was 1898. Toen hebben ze hem gewoon over de straat heen vervoerd. Toen was er nog een Duits bedrijf die wilde in het buitenlicht een foto maken. Toen heeft hij een dag in november weer buiten gestaan. Ja, en natuurlijk in de periode rond de Tweede Wereldoorlog. Toen heeft de nachtwacht eigenlijk ondergedoken gezeten. Toen hebben ze hem op een periode, hebben ze hem zelf opgerold en bewaard in de Mergelgrotten in, in Limburg. Maar ja, daar is hij toen niet uh, door aangetast. Maar nu nemen ze Anno nu uh, geen enkel risico. En wordt hij keurig in een bekisting. Met alle mogelijke veiligheidsmaatregelen. Want ook wij mochten niet voor 11 uur vertellen dat hij vervoerd zou worden. En er staat hier veel politie. Onder al die veiligheidsmaatregelen wordt nu de nachtwacht vervoerd. Nou, op 13 april gaat het Rijksmuseum weer open. Dan kunnen we hem weer zien. Mark Hamer, dankjewel. Noord-Korea zegt dat het opnieuw een belangrijke militaire telefoonverbinding met Zuid-Korea heeft verbroken. En daardoor loopt de spanning tussen de twee aardsweihanden verder op. De landen communiceren via die lijn uh, over het heen en weer reizen van fabrieksarbeiders van het Kaesong-industriecomplex net over de grens in Noord-Korea.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 Een gevoelige nederlaag voor de Egyptische president Morsi... Een eerder besluit van Morsi om de openbaar aanklager te ontslaan... is teruggedraaid door het Hof. Correspondent Sander van Hoorn, waarom had Morsi nou eigenlijk... die man ontslagen destijds? Omdat hij vond dat hij wel heel erg op de hand was van het oude regime in Egypte. De openbaar aanklager heeft natuurlijk macht besluit wie op welke manier vervolgd wordt. En dat was een constante strijd. Morsi heeft het eerst geprobeerd door hem te promoveren als ambassadeur. Dat heeft de man geweigerd. En toen kwam uiteindelijk vorige herfst dat beruchte decreet van president Morsi... waarin hij heel veel macht naar zich toe trok. Nou, een van de dingen die hij toen regelde was dat hij deze man gewoon ontsloeg. Ja, en misschien uh, is dit wel een tik op de vingers... dat hij niet echt oneindige macht heeft dus dat hij in elk geval niet zomaar de wet buiten werking uh, kan stellen. Dit is een uitspraak van een rechtbank, die kan nog aangevochten worden. Ik ga er een beetje vanuit dat Morsi dat nog wel gaat doen. Maar het is inderdaad een gevoelige tik, want als deze uitspraak overeind blijft... ja, dan moet dus de kandidaat van Morsi voor uh, openbaar aanklagen... de man die dat werk al een tijdje doet... en die inderdaad wel heel erg op de hand is van de moslimbroederschap... ja, die moet dan zijn biezen pakken en de oude man die moet dan weer terugkomen. Hoe is het eigenlijk met uh, de, de machtsvorming verder in Egypte? Is er eigenlijk al een regering... Uh, er is wel een regering, maar er is nog altijd geen parlement. En wat belangrijker is, oppositie en regering, uh, de president, die, die willen van geen wijken weten allebei. En daarom zijn dit soort dingen juist zo belangrijk. Dit is een uh, verschuiving in de machtsbalans, daar waar die eigenlijk in een complete padstelling uh, heerst nu de afgelopen tijd al. En ja, je ziet het ook met de verkiezingen, die zouden in april gehouden worden. Nu wordt dat waarschijnlijk weer oktober en tot die tijd is het dus geen parlement en blijft... Blijft het eigenlijk doormodderen in Egypte? Dit wordt gevierd als een nederlaag voor Morsi. Als een overwinning voor de oppositie. Maar het is een Pyrrhus-overwinning. Want Egypte wordt er op korte termijn niet beter van. Correspondent Sander van Hoorn. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Paus Franciscus kiest ervoor om voorlopig niet in het Apostolisch Paleis in het Vaticaan te gaan wonen. De woordvoerder zegt dat hij de komende tijd bij wijze van experiment in een tweekamerappartement in het kardinaalsverblijf woont. Paus heeft recht op een heel luxueus appartement op de bovenste verdieping van het paleis met een tiental kamers, ruimte voor bedienden, een terras met uitzicht over Rome. Maar dat doet deze paus niet. Sinds Pius XII halverwege de 20e eeuw aantrad, heeft elke paus in het luxueuze appartement gewoond. Dan naar Overijssel. Daar uh, staat een ijsbreker op uitvaren. Het kanaal tussen Zwartsluis en Giethoorn moet ijsvrij worden gemaakt. En Klaas Rast, die is de kapitein. Goedemiddag, meneer Rast. Goedemiddag. Hoeveel centimeter ligt er op het kanaal? Nou, ik heb gehoord van zeven centimeter. En dat eind maart, hè? Dat is gek. Ja, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt, in ieder geval. Nee. Uh, wanneer ligt er meestal voor het laatst een uh, pak ijs? Nou ja, dat kan uh, tot en met uh, februari meestal. Maar dan heb je het toch echt wel gehad. Ja, en nu een ja, maand verder. Ja. Ja, ja, ja. De mond is al begonnen, dus uh, ik heb het nog niet eerder meegemaakt. Nee, waarom moet dit eigenlijk? Uh, ja, het is voor de, de pleziervaart, hè. Vanaf 1 april, dan. Uh, dan die, die winterstallingen moeten dan leeg. Die, die, die boten, die plezierboten, dan ze allemaal in een, in een schuur. En, dan uh, worden ze voorzien van een verse laag verf, meestal. En dan vanaf 1 april gaan die boten weer te water. En dan de, ja, de mensen die willen natuurlijk graag met een, met een bootje varen. Ja, dus dan moeten ze die stalling en om dan, uit. Om dan met een vers geverfd scheepje door het ijs te gaan varen. En dat zou ook zonde zijn natuurlijk. Dus vandaar, ik denk dat dat de hoofdreden is dat het vaarwater opengehouden wordt. Ja, en uh, u heeft er weer een klus aan. Dat is natuurlijk wel mooi. Ja, ja, zo zie je maar. Wij hebben er weer een stukje brood van. En ja. hoe, uh, hoe, hoe lang is dat kanaal? Hoeveel moet u vrijmaken? Nou, ik, ik schat van een uh, kilometer of zes, zeven. En hoe lang doet u daarover, denkt u? Nou, dat is een keer één en dan weer een keer terug. Dus uh, ja, een uurtje of drie, denk ik. Oh of ja, uurtje of drie, als, vier. Als het dan maar niet weer opnieuw dichtvriest voordat ze de stalling uit mogen? Nee, maar ja, dan houden we het we houden gewoon open. Het is okay. nu uh, openbreken en open houden. Nou, ik wens, u, uh, ik wens u daar heel veel succes mee. U gaat zo beginnen. Veel, ja. uh, veel genoegen ook. Dank okay. u wel voor de uitleg. Zangeres Sugar Lee Hooper is in 2010 overleden en dat kwam door medische fouten. Dat heeft het Haagse voor ziekenhuis, waar ze werd verpleegd, toegegeven na een bericht in de Telegraaf daarin staat dat er een combinatie eh, van een ruggenprik en een narcose... de zangeres fataal is geworden. Het ziekenhuis heeft al excuses aangeboden aan de nabestaanden van Sugar Lee Hooper... die eigenlijk Marja van der Toorn heette. En er is ook een schadevergoeding uitgekeerd. En de weduwe van Sugar Lee Hooper is geschokt... door de conclusies uit het onderzoek naar de doodsoorzaak. Schandalig en heel erg voor mij. En onze twee kinderen en al onze kleinkinderen... En natuurlijk voor Maya de fans. De centrale bank van Cyprus heeft een topman van de noodlijdende Bank of Cyprus ontslagen. Dat melden Cypriotische media en het persbureau Reuters. Het ontslag van die directeur, Janis Kipri... volgt op de benoeming van een speciale bewindvoerder... die die bank gaat leiden. Deze week werd de Bank of Cyprus van de ondergang gered... door de Europese Unie. De grootste bank van het eiland wordt geherstructureerd. Spaarders tot 100.000 euro worden ontzien. Mensen met meer vermogen raken een deel daarvan kwijt. Vanmorgen is die opengegaan in Breda. De grootste supermarkt van Nederland. Een Jumbo Megastore met een oppervlakte van 6000 vierkante meter. Na de overname de afgelopen jaren van keten Super de Boer en C1000 is het weer een nieuwe ontwikkeling in de keten van de Brabantse familie Van Eert. Verslaggever Jeroen Schutthijzer in gesprek met de algemeen directeur van Jumbo, Frits Van Eert. Ik hoop hier heel erg snel 30.000 uh, klanten per week te mogen begroeten. Dat ze door laten groeien naar 50.000 per week. Hebben we het dan over een omzet van een, een kleine miljoen per week? Nou, dat zijn uh, substantiële uh, bedragen inderdaad... die best wel nodig zullen zijn om dit soort concepten ook uh, levensvatbaar te maken. Er zijn heel veel dingen die wij nog moeten ontdekken... omdat wij niet precies weten wat de klant hier gaat kopen... en hoeveel de klant hier gaat besteden. Is het niet een enorme gok? Nee, absoluut niet. Want uh, naast dat wij uh, dit heel, altijd heel graag hebben willen doen... hebben wij ook een platform nodig waar we onze huidige Jimbo-formule hebben kunnen ontwikkelen. De komende 2,5 jaar zullen er ongeveer nog 300 bij komen. Dan zitten we ongeveer op 600 winkels. Dus is het een soort proeftuin? Het is best wel een soort van een proeftuin, anderzijds. We hebben ook heel goed nagedacht wat hier staat. We hebben hier twee jaar aan gewerkt, aan dit concept... om echt afdeling voor afdeling goed uh, te bestuderen. Dat we ook zeker weten dat het bij de behoeften van de klant van vandaag ook echt aansluit. Dus nou, we hebben hier grote verwachtingen van. U zegt niet, dit is een mooie winkel op het verkeerde moment? Nee, absoluut niet. Hoe komt u daar nou bij? Het is helemaal geen verkeerd moment. Het is misschien wel het allermooiste moment. Het is crisis, hè? Maar u zegt iedere keer crisistijd... De klant eet gewoon drie keer per dag en gaat altijd iedere week naar, naar, de, naar de supermarkt. En de klant zal kiezen waar ze zich het meest thuis voelen. En of er dan crisis is of geen crisis, Pasen of geen Pasen, dat is gewoon eh, logica. Want u zegt, de klant van nu heeft steeds meer wensen. Volgens mij hebben we nu vooral één wens: lage prijzen. U wilt toch niet zeggen dat dit een uitstraling heeft van. Oh, oh, wat zijn we goedkoop? Al die koks die hier staan, dat moet betaald worden. Hij heeft gelijk. Ik bedoel, uh, op dit moment zijn er uh, per dag zo'n 30 koks hier continu aan het werken. Wij hebben gewoon de laagste prijsgarantie. Kijk, en dat maakt het natuurlijk hartstikke sterk. Albert Heijn heeft 50 XL hè, in Nederland. Hoeveel uh, megastores wilt u hebben? Laten we vooral uh, niet te hard van stapel lopen. Als dit succesvol is. Dan, dan zien we voldoende kansen. Maar, maar laten we het eerst eens succesvol maken... zodat we daar überhaupt uitspraken over hebben. Algemeen directeur Van Eert van Jumbo... in gesprek met verslaggever Jeroen Schutteijzer. De NOS heeft de exclusieve uitzendrechten verworven... van het Europees Kampioenschap voetbal van 2016 in Frankrijk. Alle 51 EK-wedstrijden zijn rechtstreeks bij de NOS te volgen... op televisie, in HD en ook op de radio... maar ook live en on demand via internet en mobiel. Voor het eerst in de geschiedenis doen er 24 in plaats van 16 landen aan dat toernooi mee. De NOS zendt in de zomer van 2016 ook al de Olympische Spelen uit in Rio de Janeiro. Sport. De Duitse tennisser Tommy Haas heeft bij het Masters toernooi in Miami voor een stunt gezorgd. Hij versloeg titelverdediger Novak Djokovic in twee sets met 6-2 en 6-4. En Haas was er uiteraard heel blij mee. Ik dacht dat ik Tactically wise really really good. Uh, I really prepared for this match and you know Novak gave me some openings you know playing you know not his best obviously tonight with these tough conditions and uh, I'm really excited and happy blij to have taken advantage of it. Hij was tactisch erg goed. Novak speelde niet zijn beste tennis. Die had wat problemen met zware omstandigheden en daar heb ik goed van geprofiteerd. Al dus Tommy Haas. En als was eerste geplaatst en nummer 1 van de wereld Djokovic won het Masters toernooi in Miami in 2011 en 2012. Dat was de tweede verlies al dit seizoen en eh, Djokovic had wel een verklaring voor zijn nederlaag. I just didn't find find a better solution, you know, to to come back to the match, you know, even though I was breakdown, I managed to come back and then when I needed to step step in, I didn't. I made so many unforced errors from forehand side and it's just the way it is. Ja, zo gaat dat veel fouten met de forehand. Tommy Haas speelt in de kwartfinale in Miami tegen de Fransman Gilles Simon. De Japanse Voetbalbond heeft bij de Wereldvoetbalbond FIFA... een klacht ingediend tegen het verloop van de WK-kwalificatiewedstrijd... tegen Jordanië. Die verloren ze met 2-1. Japan had zich voor het WK kunnen plaatsen bij een gelijkspel. Uit het publiek werden eh, spelers, vanuit, eh, eh, spelers gehinderd met een laserpen. Endo zou daardoor een strafschop hebben gemist. En ook de doelman Kabashima had last van een laserpen. Het verkeer heeft nergens last van, alles gaat goed gendelijk. U krijgt nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Militaire operatie in en om het Rijksmuseum. Om de nachtwacht terug te hangen op zijn oude plek. Ding bungelt nu buiten. Een nederlaag voor de Egyptische president, Morsi. Een besluit om de openbare aanklager te ontslaan is teruggedraaid door het Hof. En in Overijssel maakt een ijsbreker het kanaal tussen Zwartsluis en Giethoorn ijsvrij. Dit is Radio 1. NCRV Lunch, Guilaine Plag Goedemiddag, NOS-verslaggever Theo Verbrugge komt net van het politiebureau. Hij heeft aangifte gedaan tegen de stenengooiers gisteren op het woonwagenkamp in sint michiels Gestel. We spreken zo meteen met hem. En verder praten we met de journalist van de Financial Times, die het veelbesproken interview met Jeroen Dijsselbloem had. Pieter Spiegel kwam al eerder met minister Dijsselbloem in aanvaring. Spiegel heeft namelijk bezwaar tegen de manier waarop Dijsselbloem vragen ontwijkt. Hij gooit ze op één hoop en geeft dan maar één antwoord. Sir, can I first object to your practice of taking 10 or 12 questions? Zometeen meer. In het mediaforum Paul van der Lucht, algemeen directeur van RTV Utrecht... en Erik Nomen, hoofdredacteur van Nieuwe Revue. En Erik Jan Stam is de kandidaat vandaag in de Nationale Nieuwsquiz. Als u nou ook een keer hier wilt zitten om mee te doen... mail dan uw naam en nummer naar nationale nationalenieuwsquiz.ncrv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Gistermiddag werd NOS-verslaggever Theo Verbrugge met de stenen bekogeld. Hij stond voor een opname bij een woonwagenkamp in sint michielsgestel gestel Daar was s ochtends een verdachte van de brand in het gemeentehuis van Bouwen opgepakt. Theo, goedemiddag. Goedemiddag. Even terug naar gisteren. Wat gebeurde er precies? Ja, ik stond uh, voor het woonwagencentrumpje met de cameraman. En we wilden een, een stand-up opnemen. Een uh, verslaggever die in beeld wat vertelt met op de achtergrond het woonwagencentrum. En in één keer zegt de cameraman uh, rennen... Nou, toen zagen we een groep van ik denk een vijf, zestal van die potige mannen met, uh, met grote bakstenen in hun hand. En. Die kwamen richting onze kant op. En die konden we nog net ontwijken. En zijn allebei uh, gevlucht. Uh, heel stom uit elkaar gegaan. Dat moet je eigenlijk nooit doen. Maar in paniek doe je dat blijkbaar wel. En hebben ook nog snel uh, de televisiewagen moeten laten verplaatsen. Uh, want ook daar gingen ze op af. Dus uh, ja. ja, dat is zo'n beetje gebeurd. Dus schrik, zit er dan even goed in? Ja, ik moet zeggen. Ja, ik, stond, ik, ik zit al lang in het vak. Uh, je, je krijgt nog wel eens wat agressie naar je hoofd. Uh, maar om nou echt letterlijk bakstenen naar je hoofd te krijgen, dat had ik nog niet meegemaakt. Dus we stonden wel een beetje te trillen op onze benen toen dat uh, gebeurd was. Heb je getwijfeld om aangifte te doen? Want je hebt het wel ja. gedaan. Ja. Ik, in eerste instantie, want uh, mijn hoofdredacteur Marcel Geloof, die belde op en die zei uh, ga je aangifte doen? Ze, nou, het nee, lijkt me eigenlijk niet. Ik bedoel, ik ben ontkomen met de schrik vrij. Uh, en dan zei hij, nou ja, misschien moet je er toch even over nadenken. Uh, het, het is toch, je oefent je vak uit. Uh, het staat zwart op wit wat je overkomen is. Uh, of je de daders pakt is natuurlijk maar uh, zeer de vraag. Ik denk het eigenlijk niet. Maar uh, ja, ook voor andere collega's. Uh, soms word je bedreigd in je, in, je, in je vak. En misschien moet je dat wel even zwart op wit laten zetten. Ja. Dus uiteindelijk uh, na een nachtje slaap had ik vanochtend besloten. Ik ga het wel doen. Want had je niet het idee van die gasten waren al aardig agressief. Is het dan slim voor mij om olie op vuur te gooien en aangifte te gaan doen? Ja, ja ik, ik, ik woon in Brabant. Uh, zeg maar, ik wou zeggen op een steenborg op afstand van het woonwagencentrum. Uh, mij kennen ze wel. Uh, ik ben heel makkelijk op te sporen. Ik ben zelfs in beeld. Uh, dus ja, dat kan. Maar ja. Ja, op een gegeven moment moet je ook maar... Uh zeggen van, nou dat, dat risico moet je dan maar lopen als je dit, uh, dit vak uitoefent... en ja wel een beetje voor je rechten opkomen en toch maar aangifte doen. Ja. Zijn er eigenlijk beelden van de stenen gooiers? Nee, ja, nee. We, we hebben die stand-up erop genomen, we hebben beelden bekeken. We hebben vanochtend nog even zitten kijken. Er zijn nog wel een aantal mensen, want ochtends was er een hele ja, makkelijke sfeer... op het woonwagencentrum, er waren vrouwen, kinderen. Uh, toen hadden ze denk ik ook nog iets te winnen bij hun verklaring... over wat er was gebeurd bij die arrestatie. Maar smiddags waren er in één keer een groep mannen. Waar ze vandaan komen, weet ik niet of ze daar woonden... Of als dus überhaupt bij dat feeling. kamp horen is de vraag? Ja, ja, ja, dat weet je niet. Ik ja. zag wel allerlei auto's het kamp oprijden... terwijl ik die stand-up aan het opnemen was. En die nummerborden hebben we wel, maar... Ja, waarschijnlijk kan de politie daar ook niet zo heel erg veel mee, nee. vrees ik. Maar fotograaf of... Ja, er was iets. nog een freelance fotograaf. En als die dit hoort, die kwam daar uit de buurt. Ik heb geprobeerd op te sporen. Die was foto's aan het maken toen wij daar aan het werk waren. Dus wellicht dat hij uh, wel beelden heeft. Dus uh, als die, die zich uh, kan melden bij mij, dan zou dat heel erg fijn zijn. dan kan dat eventueel helpen. En we hebben ook ja. nog wel wat beelden van s ochtends terug zitten kijken. En we zagen daar net een, een, een jongetje van een jaar of acht, negen... met een vrij grote mond. En die was ook bij die stenen gooiers. Dus wellicht dat die uh, via hem. Maar ja, je weet het, als je zo'n kampje opkomt, uh, niemand heeft iets gedaan en Niemand zal elkaar verlinken, dus het lijkt me toch vrij lastig. Ja. De aangifte ligt in ieder geval bij de politie. Dankjewel. Theo Verbrugge, verslaggever van de NOS. De correspondent gaat er komen. Gisteren haalden ze het beoogde aantal van 15.000 leden... een buitenaardse prestatie, volgens Rob Wijnberg zelf. Hij was de gast in het webtv programma Topnames op het moment dat die magische grens van 15.000 leden werd gehaald. Erwin Blom interviewde hem en was zeer enthousiast... over het legendarische moment. Oké, okay, nou, vier mensen, kom op. Wie maakt hem los? 15.000 in acht dagen. Drie, twee... Oh, wat spannend. We kunnen helaas wat... Oh, maar. Ja, wat Eén. Eén, één. één. Min, min drie. 15.400. Oh, 15.000 fact. Man, gefeliciteerd. Dank fantastisch. Je wel. Dank je wel. Ja. Dank je wel. Ja, geweldig, hè? Ja. Ja, Helemaal opgedogen. Nu gaat het echte werk voor Rob Wijnberg en de zijnen dus beginnen. Heeft hij het nou wel of niet gezegd? Het wordt template. Het gaat al een paar dagen over het interview. dat Jeroen Dijsselbloem aan de Financial Times en Reuters gaf. over de situatie in Cyprus. De Financial Times heeft nu de letterlijke tekst van het hele interview met minister Dijsselbloem gepubliceerd. om zo de onduidelijkheid in de Nederlandse media weg te nemen. Ook wilde de krant de financiële wereld de mogelijkheid geven zelf te lezen wat Dijsselbloem heeft gezegd. Volgens de interviewer, Pieter Spiegel, heeft de Financial Times... in het artikel nooit het woord template gebruikt. De krant publiceert wel vaker de complete gesprekken, zegt Spiegel... zodat iedereen kan zien dat ons verhaal een accurate beschrijving is... van wat er werkelijk is gezegd. So we've done this with other We hebben dit al gedaan We het belangrijk om dat was en het was meestal op Twitter en social media... er was over het gebruik template... I don't know why that happened. I was not aware this was happening in the Dutch media, but I wanted to emphasize online that the, the word template was never used in any FT story and that our story was an accurate reflection of what he said. Ja, het woord template is dus niet gebruikt. Spiegel heeft van minister Dijsselbloem en het ministerie ook niet te horen gekregen dat zijn verhaal niet klopte. Het verwijt dat gisteren regelmatig klonk dat de Financial Times als Britse krant tegen Europa en de euro is, vindt Spiegel onterecht. Hij is zelf Amerikaan, en zeker de helft van de lezers zijn niet Brits. En de Financial Times prijst Dijsselbloem vandaag om zijn beleid although we are based in london we do not consider ourselves a british newspaper uh you can hear my accent i'm american uh we have far less than half of our readers in the uk actually it's less than a third now so we consider ourselves a european and international newspaper um if you were to open up the pages of the ft today uh this is not my opinion but this is the opinion of our editorial board it said mr diesell should be cheered not jeered that they feel that the approach to bank resolution that he spoke about Be the one ja, de oplossing van Dijsselbloem moet dus worden omarmd... vinden de commentatoren van de Financial Times en Spiegel zelf... zegt dat hij geen voor- of tegenstander is van Jeroen Dijsselbloem. De AVRO gaat gewoon door met het uitzenden van het Junior Songfestival. De VRT maakte gisteren bekend te stoppen met de zangwedstrijd voor kinderen. Die zender vindt dat er niet één winnaar moet zijn... maar dat de focus moet komen te liggen op het feit dat alle deelnemers winnaars zijn. De AVRO noemt het jammer dat de Vlamingen stoppen... maar zet het Junior Songfestival voort zoals ze het al jaren doet. Afgelopen weekend is de omroep begonnen met... De regionale voorrondes. Gisteren zijn de voorzitter en drie bestuursleden van de journalistenvakbond NVJ opgestapt. We hebben erover met Tom Meens, een van de negen bestuursleden die gisteren de deur bij de NVJ achter zich dicht trok. Goedemiddag. Goedemiddag. Vier bestuursleden die opstappen in totaal. Dat is bijna de helft. Dat is aardig wat. Ja, dat klopt. Ja. Waar was u het allemaal niet mee eens dat u die stap heeft genomen? Nou ja, weet je. Waar was u het allemaal niet mee eens? Uh, kijk, de NVJ zit in zwaar weer. Dat zal iedereen begrijpen. De ledigen komen nog niet bepaald met uh, inbossen van honderd naar binnen. Zoals bij elke vakbond? Precies. En dat betekent dat er ook uh, misschien wat bezuinigd moet worden. Nou ja, en dan heb je in het bestuur een discussie over de vraag... Uh, wat wil je? hoe wil je dat doen? En wat ga je doen? Nou, dan is er één deel van het bestuur... dat vindt dat het uh, goed gaat zoals het altijd is gegaan. En er is een deel van het bestuur... En daar hoorden de voorzitter en ik zelf toe. Dat vindt dat er eh, iets eh, ingrijpender moest worden veranderd. Nou ja, weet je, en als je daar niet uitkomt, dan is het niet in het belang van de vereniging om eh, daarover ruzie te blijven maken. Mm -hmm. Het bestuur moet gewoon besturen, dus dan kun je beter zeggen van, nou, eh, dan doen wij dat niet meer mee. En dan kan in ieder geval de deel wat blijft zitten. Gewoon zorgen dat de, die vereniging weer aan de gang gaat. Ja, maar dan wel met een koers waar u kennelijk niet achter staat. Nee, maar daarom wil ik daar ook niet verantwoordelijk voor zijn. Maar legt u dan niet iets zo makkelijk, gooit u het belje erbij neer? Het gaat ook om het belang toch van de, de leden die we vertegenwoordigen? Juist in het belang van de vereniging en van de leden. Dat ik denk dat het heel verstandig is dat als een bestuur constateert wij zitten niet op één lijn, eh, dat je dan besluit in alle vriendschap uit elkaar te gaan. Want gaat dit ten koste van leden? Nee, dat mag ik hopen van niet. Nee, u hoopt van niet, maar denkt u ook van niet? Nee, weet je, ik denk dat dat voor de leden. Uh, geen uh, gevolgen zal hebben. Nee. Er zit gewoon nog een bestuur dat bestuurt. Er zit een uh, werkorganisatie die heel enthousiast is. Uh, de enige vraag die voor ons reis was, uh, zijn wij op de goede weg? En nou ja, daar dacht een deel van het bestuur anders over dan het deel dat blijft zitten. Ja. Nou, U zegt, de NVJ en veel andere vakbonden zitten in zwaar weer. Aan de andere kant binnen, nou, bijvoorbeeld alleen dat de publieke omroep wordt, wordt natuurlijk enorm bezuinigd. Dus er zal een hoop beroep moeten worden gedaan op een NVJ. Is dat niet een onrustig signaal wat nu wordt afgegeven... op het moment dat het binnen het bestuur al niet soepeltjes loopt. Nou ja, maar kijk, je kunt ook zeggen... dat is een reden te meer om dan als bestuur te zeggen... jongens, wij komen er niet uit, wij maken plaats voor nieuwe mensen. Juist omdat je inderdaad als NVJ, er komt heel veel op je af... je moet ook nog afwegen of je lid wordt van de nieuwe vakbeweging. Het zijn heel ingrijpende tijden... en dan kun je het je niet permitteren om een het bestuur te hebben. En vond u dat er wel aansluiting moest vinden bij de nieuwe vakbeweging? Uh, als je mijn persoonlijke mening wilt, dan denk ik dat de NVJ er heel verstandig aan zou doen om zich aan te sluiten. Ja, en daar is ook verschil van mening over dat de andere helft dat niet vindt? Nee, daar dat is het gek genoeg voor zover ik weet geen verschil van mening over. Hoe gaat dat nu verder? De, de overgebleven bestuursleden, die komen er wel uit? Of gaan er nog meer mensen vandaag bekendmaken dat ze weggaan? Nou ja, er zijn gisteren nog twee mensen geweest die gezegd hebben: Ik wil 24 uur bedenktijd. Uh, die tijd is nog niet om. Uh, maar goed, dat is aan hen. Ja, en. Kijk, in mei is er een verenigingsraad En dan zullen nu bestuursleden benoemd moeten worden. Ja, ja, want er moet natuurlijk wel gewoon een goede koers worden uitgezet... om overeind te blijven. Dus met een paar mannetjes wordt dat te weinig om dat te kunnen doen. Absoluut. Ik denk wel dat je gewoon uh, zo snel mogelijk je bestuur weer moet, uh, moet aanvullen. Ja. En zorgen dat je slagvaardig bent. Ook, ook naar de werkorganisatie toe. Zeker. Want dit is het bestuur en de werkorganisatie... die heeft een directe contact met de leden, hè, voor de duidelijkheid. Uh, ja, God, het bestuur bestuurt ja. en de werkorganisatie... Uh, is er vooral om uit te voeren wat het bestuur in overleg met uh, het algemene secretaris uh, nodig vindt. Dank u wel. Ex-bestuurslid van de NVA, Tom Meent. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles, naar blokken. Het mediaarchief. Vandaag is het precies vijf jaar geleden dat Fitna uitkwam. Om zeven uur s'avonds kwam de film van Geert Wilders plotseling online via de website LiveLeaks. De film moest op internet verschijnen omdat geen enkele omroep hem wilde uitzenden. In de uitzending van het Jeugdjournaal werd krap een kwartier voor het verschijnen van de film... al met een vooruitziende blik door kinderen van een Amsterdamse basisschool gereageerd op Fitna. Hij uh, vindt de moslims niet aardig. Hij uh, zegt negatieve dingen over ze. Dus ik vind hem een beetje negatief. Niet echt een tolerante kerel. Uh, een beetje iemand die uh, de moslims uh, pijn in het hart wil doen. En uh, ja, een beetje gemeen, vind ik. Via jeugdpeil vroegen we... wat vind je van de ideeën van Geert Wilders? 13 van de kinderen in Nederland is het eens met wat hij doet. 87 is het oneens met zijn ideeën. Op de school in Amsterdam zijn ze het geen van allen met hem eens. Ik vind het gewoon dat hij moet stoppen met zulke dingen zeggen. Want het ligt best wel gevoelig bij de islam. Maar je mag in Nederland toch alles zeggen wat je wil? Ja, dat is wel waar. Maar als, als je te ver gaat, dan is het wel kwetsend. Want je mag ook weer niet discrimineren. En dan gaat hij wel de kant op. Kinderen van een basisschool in Amsterdam. En overigens is Fitna na het verschijnen op internet... nog eens in zijn geheel uitgezonden op de zender Het Gesprek. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Erik Nomen, hoofdredacteur van Nieuwe Revue... en Paul van der Lucht, algemeen directeur van RTV Utrecht. Beide goedemiddag. Goedemiddag. Dag. Eerst uh, de NVJ. Bijna de helft van het bestuur van de journalistenvakbond is opgestapt. Wie is er lid van de NVJ? jullie? Ik ben keurig lid. Uh, ja? ja. Erik ja. Nomen lid? Absoluut. Uh, volgens mij toen ik... Uh, nou, 22, 23 was lid geworden en ze zien altijd geweest en ze hebben ook keurig altijd rechtszaken voor me aangespannen. Oh, je hebt ja. ook al echt ermee te maken gehad. Ze maar. ja, dus hebben we jouw we we om altijd, te gewonnen. altijd gewonnen, dus ik ben buitengemeen content met de NVA altijd geweest. En is dit dan zorgwekkend als je dit hoort? Nee, ik denk dat het uiteindelijk helemaal niks, niks uh, verandert. Het enige wat zorgwekkend is, is dat ze natuurlijk uh, een, uh, een, een afkalving van het aantal leden zullen krijgen. Uh, want er moet natuurlijk heel veel gebeuren om, zeker bij een vakbond in deze tijden, uh, dat, dat, dat uh, ledentaalpijl uh, weer een beetje omhoog te krijgen. Ja. Maar ik denk dat het voor de dagelijkse gang van zaken helemaal niks uitmaakt. Paul van de Lucht, hoe hoog uh, schat je de NVA nog in? Nou, ik uh, vind dat de NVA zich wel uh, wat uh, steviger kan laten horen op sommige fronten. En ik vind het eigenlijk wel zorgwekkend. Ik ben zelf geen lid. Maar ik, uh, uh, als je ziet wat er in Nederland allemaal gebeurt op het gebied van de journalistiek. Dan zou ja. zo'n journalistenvereniging zich best wat forser kunnen roeren. Nou ja, ook bij regionale omroepen. Absoluut. Oh ja, er gebeurt natuurlijk van alles. Dan zou ja. je als directeur juist tegen de NVJ uh, nou ja, mee te maken nee, kunnen nou, het is krijgen. Nee, of niet? nee, het is niet noodzakelijk dat een vakbond altijd tegenover de directie staat. Dat is gelukkig bij RTV Utrecht geen sinds het geval. Maar ik denk wel dat, uh, dat, die, dat die vakbond <coughs> zich, uh, zich stevig te weer zou kunnen stellen... Ja. tegen uh, alles wat er op dit moment gebeurt rondom uh, publieke omroep. Bijvoorbeeld niet alleen regionale omroep, maar ook publieke omroep. Wat zouden ze dan meer moeten doen? Vind je? Nou, ik denk toch nog iets meer van ze laten te horen. Uh, ik bedoel, ik hoor uh, daar wel geluiden over uh, bij de NVA. En uh, zo af en toe dan roert de NVJ toch wel eens. Maar ik denk dat uh, de, de, de vakbond uh, zich toch meer zou moeten richten op uh, nou, uh, uh, het bij elkaar halen van alle journalisten en daar één eenduidig geluid uh, laten horen. Want het is nogal niet wat, ja. wat er gebeurt. Maar is het, ik weet dat ze bij de NCV kort geleden zijn geweest... om gewoon ja, doelichting langs, te geven ja, op R. de reorganisatieplannen. Ja. Ja. ja, ze komen Berthe Utrecht ook langs. Maar zo moeten komen. ze dan meer op de barricades? Want het is ook niet journalist eigen hè, om dat te gaan doen. Nee, dat is juist het vervelende. Dus uh, ik heb het idee dat, nou, met name bij de publieke omroep heel veel journalisten zich toch een klein beetje... als makkelammeren naar de slagbank uh, laten leiden. Omdat uh, die bezuinigingen, ja, die moeten weliswaar uh, worden doorgevoerd... Vind, uh, vindt het kabinet, maar daar kun je het gewoon ook mee oneens zijn. Ja. En maar kun je er wat tegen doen? Dat is een beetje de vraag. En ik denk dat zeker in deze tijden waarbij de rijksbegroting... toch zwaar onder druk staat en er gewoon bezuinigd moet worden... op wat bij sommige omroepen in ieder geval een stevig waterhoofd is... ja, dan kan je je ook voorstellen dat mensen die in die organisatie zitten... ook wel zien dat er wel gesneden kan worden... En ja, inderdaad, het is journalisten eigen... om het eigenlijk altijd oneens te zijn met elkaar. En dat is ook mooi. Ik, dat, als er een eenduidig geluid uit de NVA ja, zou komen... Weinig op te komen voor je, je eigen nee, nee, nee, nee, maar dat zou ik wel een beetje raar vinden. Alsof de journalisten van Nederland opeens één uh, geluid maken. Dat zou ik vreemd vinden. Ja. Maar jij weet dus wel dat ze powerplay kunnen spelen in ieder geval... vanuit jouw eigen... In, ieder geval in, de, in in de rechtszaal zijn ze de prima in, ja. We praten zo meteen verder met Erik Noom en Paul van de Lucht. Eerst het laatste nieuws, Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De Centrale Bank van Cyprus heeft een topman van de noodleidende Bank of Cyprus ontslagen, melden Cypriotische Media en het persbureau Reuters. Dat ontslag van die directeur volgt op de benoeming van een speciale bewindvoerder die de bank gaat leiden. Deze week werd de Bank of Cyprus van de ondergang gered door de Europese Unie. De provincie Overijssel zet een ijsbreker in om de start van de pleziervaart komend weekend mogelijk te maken. Op de vaarweg tussen Zwartsluis en Giethoorn ligt veel ijs. Centimeter of 5, 6. En de route is daardoor slecht bevaarbaar. Paus Franciscus kiest ervoor om voorlopig niet in het apostolisch paleis in het Vaticaan te gaan wonen. De paus heeft recht op een luxueus appartement op de bovenste verdieping van het paleis. Maar bij wijze van experiment blijft hij in het sobere kardinaalsverblijf wonen. Hij heeft een appartement van twee kamers en hij gebruikt zijn maaltijden beneden in de eetzaal. En de NOS heeft de exclusieve uitzendrechten verworven van het Europees kampioenschap voetbal van 2016 in Frankrijk. Alle 51 EK-wedstrijden zijn rechtstreeks bij de NOS te volgen. Op tv, op de radio en live en on-demand via internet en mobiel. En de NOS had al de uitzendrechten van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Dat is ook in de zomer van 2016. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. Lunch. Weet in ieder geval zeker, Jan, dat 2016 een sportzomer op Radio 1 gaat uh, geven. Over. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> dat is wel duidelijk uh, bij deze. Um, verder met het mediaforum. Erik Noma, redacteur van Nieuwe Revue. En Paul van der Lucht, algemeen directeur van RTV Utrecht. Beste beslissing om dat bij de NOS te houden. Erik Noma. Nou ja, ik, ik geloof overigens dat uh, andere partijen... dat ook prima zouden kunnen uh, uitzenden met uh, goede commentatoren. Ik, ik had er eigenlijk niet echt een uh, bezwaar tegen gehad... als het was, uh, uh, was weggegaan naar de commerciële. Ze gaan, nou ze gaan toch geen reclameblokken halverwege... Ja, wel halverwege de wedstrijd doen, maar dat zie je bij de NOS ook. door de wedstrijd heen. Maar niet door, door de wedstrijd heen. Dus ja, je hebt eigenlijk redelijk, relatief weinig uh, problemen ermee. We blijven even bij de NOS en dan gaat het over het issue van Theo Verbrugge... die aangifte heeft gedaan vanwege de stenen die hij gisteren naar zich toe gegooid kreeg... op het moment dat hij bij een woonwagenkamp op bezoek was in Sint-Michiels-Gestel. Behalve yeah. de Lucht, goed dat hij aangifte heeft ja, gedaan? Ja, heel goed, ja. Moet yeah? vooral, ja. Moeten ze vooral doen. We hebben bij RTF Utrecht ook een aantal keren meegemaakt... dat onze verslaggevers belaagd werden in uh, nou ja, een wijk als Kanaleiland in Utrecht... Uh, toen daar Gedonden was. En wat altijd. gebeurt daar dan? Is dat echt een handgemeen? Of nee, eigenlijk... we gooien Van afstand uh, met, uh, met, uh, met spullen, gooien, stenen ook. Ja. En uh, dan uh, moedigen wij onze medewerkers ook altijd aan om aangifte te doen. Niet dat het veel uitmaakt. Nee, ik zit te denken, wat is... gebeurt ermee? Ja, dat, uh, uh, wij vragen dat dan ook nog wel eens aan, uh, aan, aan, aan de politie. Van, nou goed, aangifte gedaan en wat heb je er nu? Is het daadwerkelijk iets uit, uh, uit voortgevloeid? Nou, niets. Maar ik denk wel dat het goed is om uh, dat het toch elke keer weer opnieuw uh, wordt geregistreerd dat, uh, dat dat gebeurt. Eigenlijk gaat het vooral om dat vastlicht. journalisten ja, denk, en, worden er nog steeds... Ja, en ik denk voor de, de, de, de desbetreffende medewerkers zelf ook. Ik, uh, en als leidinggevende ja. moet je dat ook altijd uit serieus nemen. Irinomen mm -hmm. zitten zit te knikken. Uh, Theo ja. Brugge zei net zelf. Van ja, misschien. ik heb een beetje getwijfeld. Misschien hoort het er ook wel bij. Is een beetje risico van het vak. Uh, ja, het is, het is een risico van het vak, maar het, uh, het hoort niet te gebeuren. Uh, Hij staat in Waalde natuurlijk, hè? niet in Beirut. Nee, Bedoel, uh, Hij is, dat was... is het verschil. Hij was... is geen oorlogsverslaggever, hoe je het ook wint of keert. Uh, na natuurlijk dat zo'n dingen kunnen gebeuren, maar uh, dat is hetzelfde als wanneer je over de snelweg rijdt. Ja, dan kun je aangereden worden, maar dan is het nog steeds heel erg wanneer je aangereden wordt en moet je daar wat tegen kunnen doen. En in dit geval... Uh, uh, uh, ja, we proberen bij Nieuwe vuur al, nou, volgens mij uh, jaren... een goede reportage te krijgen van gewoon een weekje kamperen in zo'n uh, zo kamp. En met elk kamp wat we proberen, ze weigeren je binnen te laten. En, en zeggen ze ook waarom? Ja, ze zeggen altijd waarom. Ja, jullie gaan het toch op een, een onheuze manier. Jullie gaan ons in een kwaad daglicht stellen, blablabla. Krijg je dat soort verhalen. Uh, die mensen doen er helemaal niks aan om... Laten we zeggen, hun personal PR een beetje op te krikken. En dit werkt ook weer niet in hun voordeel. Het zouden eigenlijk, eigenlijk zouden ze journalisten zoals Verbrugge moeten omarmen. Zeggen: Kom gezellig binnen. geef een kopje koffie, ja. kopje thee. Dat nou zou ja, eigenlijk in de toekomst Ging dat ook zo? We ja, zijn op, nog steeds de de niet van een verdachte. Laat het zien. Ja, bewijs het. Ja. En dat, dat is een probleem waar je altijd tegenaan loopt. En ja, als je dan ook ziet dat zo'n jongetje, wat is de jochie was iets van negen jaar. En oh, jullie moeten allemaal weg. Dat je denkt van ja, er zit ook gewoon iets mis in die opvoedingscultuur in dat kamp. Ja, maar dan, kijk, met deze opmerkingen zeggen ze dus bij het kamp: van ja, dan hoeven we dus nieuwe revue niet te hebben. Want je weet nu al dat ze daarop in gaan zoeken. Nee, en dat ik is zo... het negatieve karakter. Ja, maar het, het is toch heel raar dat zo'n een gaat zeggen van een oprotten tegen een, een, een eminence crisis van de, van de Nederlandse journalistiek. <lacht> ja, dan dan moeten joch uitleggen. <lacht> Deelbrug is je dankbaar. Een eminence Gris is. Maar wat doen jullie op het moment dat er, dat er iets gebeurt? Dan wordt de aangifte wegwezen, gedaan. Inpakken wegwezen. Ja, en daarna de eerst maanden daar niet meer komen? Nee, nee, we gaan elke keer weer. En dan gaan we met wat meer mensen. En vaak okay. werkt het ook heel goed dat op het moment dat uh, je bijvoorbeeld telefoon of wat dan ook bedreigd wordt, zeg je we praten nu niet meer met je... en we gaan nu aangifte doen. En dan gaan mensen in 35% van de gevallen... nee, nee, nee, zo bedoel ik het niet. Ja, nou, nou, wij gaan nu naar de politie, hoor. Nee, nee, nee, nee, nee, nee sorry, Maar dat sorry, is sorry. ook bij woonwagenbewoners zo. Um, nou. Die zijn wel wat pittiger dan de gemiddelde Nederlander... die opgewonden en boos is. Ja. ja. Maar jullie zouden er toch graag een weekje bivakeren. Ja, ja, deze heel, de oproep, hè? Verbrug ja. heeft al de oproep gedaan aan ja, de journalist, aan de fotograaf. Woon, ik woon naast een kamp. Vraag iets. Ik komen. vind ontzettend vriendelijke mensen. We komen zo eens tegen. We laten onze honden uit in hetzelfde bos. Hele vriendelijk. Ik zat te vragen. Ja, ze ja. laten niet de honden uit in je voortuin. Dat gebeurt ook wel eens bij woonwagenkamp. Nee. Nee, nee ik goed. vind het echt hele vriendelijke voorkomende ja. mensen. Ik maak graag een praatje met Daar hoef je dus niet met meer mensen kennelijk naartoe... als jullie uh, nee, opnames dan kan, dan willen dan maken. Heen. Maar meer mensen, als jij zegt, uh, we gaan dan terug... maar met meer mensen als er een, een incident is geweest... Zijn, gaan er dan beveiligers nee, mee? Nee, nee, nee, gaan er geen beveiligers niet? mee. Gewoon uh, co collega's die ook een uh, oogje in het zeil kunnen houden. En die, uh, uh, nou, dat, dat, als je daar dan met wat meer mensen bent... want wij gaan altijd met weinig mensen gaan we daarheen... Eh, bedoel, dus één, één cameraman en één verslaggever. En uh, dat is het dan... Uh, zeker als je met zo'n zo satellietwagen gaat en je gaat dan met wat meer mensen, dan, is het, nou, dan ziet het er iets indrukwekkender uit. Dat vinden mensen wel vaak bedreigend. Het werkt vaak het allerbeste om gewoon met één iemand, liefst een jonge vrouw, want dan voelt ze zich niet bedreigd. Als het een grote, kolossale, booskijkende man is. Maar Theo van is geen grote, kolossale, booskijkende nee, dat man. Is eigenlijk best zeker niet een ingetogen, uh, charmant ja. ogend, uh, weinig beschikbaar uh, mannetje. Uh, ja, maar over het algemeen, hoe kleiner je binnenkomt... hoe makkelijker ja. mensen zijn. Dat nee. merken wij ook. Wij werken met die cameo's. Dus een verslaggever die niet eens cameraman mee heeft... die gewoon één camera mee... en die ziet er nog niet eens zo heel erg indrukwekkend groot uit. Dus voor hetzelfde geld is het een beetje uitkluiterd... als een homovideo-artiest. Uh -huh. uh, en dan, dan kun je inderdaad wel dichterbij komen. Maar het gaat soms ook wel eens mis, hoor. Ja. Kan niet anders zeggen. En dan kom je met kapotte camera's uh, terug. Ja. Maar geen persoonlijk letsel in je Nee, persoonlijk hadden. letsel hebben we nog nooit mogen Hebben jullie, jullie zelf al iets, iets overkomen? Nee. Persoonlijk in je werk? Uh, nee. Nee. De enige keer dat ik. Uh, was ik op een reportage in Tokio. En uh, ik let even niet op. En opeens word ik vlak, vlak, vlak naast me. En bloed ligt tegen de muur. En was er was een soort afrekening in het criminele milieu. En uiteindelijk rende iemand weg. En die heb ik nog heel lang achtervolgd. Met allemaal bloedsporen door de uh, Pongi, die wijk daar. En uh, dat was het enige. Maar dat had weinig met mij te maken. Het was gewoon toevallig dat ik erbij zat. En dat er opeens een man met een hak, uh, hakmes. Uh, echt een soort samurai-actie aan het uitvoeren Jeetje. was. je? Nou, dan ben je wel echt in Japan. He? Ik vergat echt graag. Jonge, <laughs> jonge. Goed, laat het over wat anders gaan ja, hebben. Ik heb, ik heb nog weinig? een keertje naast gestaan toen Pim Fortuyn werd vermoord. Maar dat is dan ook, had ook niet zoveel met mijn journalistieke uh, uitoefening. van de was taak jij ook bij. Ja, precies. Ja, wow. en dat zijn toch wel hele heftige... Uh, ja, maar hij was voor iedereen heftig. Ja, ja maar die hebben wel een impact op je leven. Wat zei je ja. Je wint nu wel van. <laughs> nou, <dank. laughs> Ja, Ik wil naar oké. Alberto Stegeman gaan met jullie. Hoge Raad wil dat de zaak tegen Stegeman over wordt gedaan. De onderzoeksjournalist Alberto Stegeman heeft ooit aangetoond... dat je met een valse pas heel makkelijk op Schiphol komt... en dat de beveiliging op Schiphol dus zo lek was als een mandje. Je kon zelfs doorlopen naar de vliegtuigen, naar een regeringsvliegtuig. In 2008 was daar nogal wat commotie over. In 2010 werd Stegeman veroordeeld tot het betalen van een boete. In hoge beroep weer vrijgesproken. Het OM is vervolgens naar de Hoge Raad gestapt. Die zegt de zaak moet nu over... Uh, Paul, wat vind jij daarvan? Laat die man met rust. Die doet gewoon, die doet gewoon leuk werk. En die, die, die, die prikt af en toe eens in wat, wat, wat dingen die er in Nederland niet deugen. En dat een beveiliging dan niet deugt. En hij toont dat aan. Zorg dan dat je de zaak op orde hebt. Maar ga niet naar de rechter. Dat vind ik zo ja. flauw, kinderachtig. Nou ja, het is gewoon een, valse, een speel. Even advocaat van de duivel. Gewoon valsheid in geschriften. Vals ja. pasje. Ja, ja. dat, dat, dat, is, waar. Ja, dat ja. is ook zo. Ja. Ja. Maar je denk, wat denk je nou dat, dat als mensen een regeringsvliegtuig willen opblazen... dat die zich op dat gebied keurig aan de wet houden... Is het toch, is toch mooi als je zo'n zo, zo pels hebt rondlopen, zou beveiliging Schiphol zelf moeten doen. Ja. Nou, de beveiliging is natuurlijk wel aangescherpt. Dus in ja. zover heeft het al een effect gehad. Ja. Nou, het gaat er uiteindelijk om. Kijk, het is natuurlijk als het een uh, grappige sensatie, beluste journalist was. Die het alleen maar deed om, om stoer over te komen. Maar het is natuurlijk een zekere maatschappelijke relevantie. En wanneer ja. je dit soort dingen gaat doen, dan moet je er altijd voor zorgen. Het moet in ieder geval ergens over gaan waar mensen vervolgens uh, hopelijk uh, beveiligingsmaatregelen op kunnen treffen. En in dit geval was dat zo. Je ja. wilt inderdaad toch niet dat je inderdaad, uh, als, als gemiddelde reiziger in een vliegtuig stapt. waar een grapjurk die inderdaad met een zo'n pasje voorbij het hek is gekomen. een bom uh, in het landingsgestel heeft gezet. Dat soort dingen uh, zijn wel belangrijk. Ik vind het heel raar van de Hoge Raad dat ze hebben gezegd van ja, maar er, was ook, er waren ook andere methodes. Nou ja, hij was eerder al terrein van Schiphol opgekomen zonder zo'n pasje. Dus de vraag is, had hij dat pasje, het vervalste van dat pasje... wel nodig om weer op terrein van Schiphol te komen? Nou ja, hij geeft dus meerdere wegen aan die naar Rome leiden... of in dit geval naar een beveiligingslek je leiden. Je zegt een des te groter maatschappelijk effect eigenlijk. Dat lijkt me toch wel, ja. Ja. kun vind... je ook zeggen van ja, je weet dat je... nou ja, misschien is het daarbij nodig om de wet te overtreden als journalist... Ja, dat, dat hoort er dan maar bij. Dan ja, moet je die boete ja, maar gewoon betalen, wel, want ja. je hebt wel iets aangetoond. Ja, dat vind ik. Vind ik en dit vinden van de hoge Raad, vind ik een beetje juridische haarkloverij. Ja, is het zo. Ja, is een beetje de grenzen bewaken misschien, van waar journalisten ja. mee bezig zijn. Uh, ja, wellicht, ja. Nou, nou, ik, uh, ik vind dat die grens best mag worden overschreden... als het gaat om het aantonen van dit soort dingen die niet kloppen. Maar dan moet je misschien als verslaggever ook zeggen... oké, okay, ik accepteer het. Ik heb de wet overtreden, maar ik heb wel iets belangrijks aangetoond. Ja, dat kan ook, ja. Overigens is het niet zo dat er nou een enorme horde journalisten zijn... die op grove wijze de wet continu overtreden... om maatschappelijke misstanden aan te kaarten. Hoor. Gebeuren Zit... het maar meer? Uh, nou ja, eigenlijk wel, ja. ja. ja. Bij jullie ook niet? Of u? Ja, We ze niet terug voor een, uh, voor een grap in, uh, in dat genre. Maar uh, er zijn niet zo heel veel maatschappelijke misstanden... Uh, waar je met een vrij grote zekerheid... Uh, resultaat zult hebben wanneer de wet overtreedt. Kijk, je kunt... Uh, uh, wel gaan inbreken in ministeries... en op zoek gaan naar uh, geheime dossiers en dergelijke. Het ja. ja. intrus... moet de investering waard zijn ook. Ja, en dan, dan ben je gewoon eigenlijk... Uh, crimineel gedrag aan het vertonen... ook een beetje om het crimineel gedrag. Want dat is natuurlijk wel heel stoer als je daar zo over schrijft. Het wel een mooi verhaal. Ja, het is wel een ja, mooi verhaal, het, maar uiteindelijk... het, ja. het, het moet ook daadwerkelijk om iets gaan. Ja. Ik... kijk eens aan. Ja, ja. <laughs> zeker. We zijn, we, we zijn niet alleen maar een rebellenclub. <laughs> nee. Dat blijkt. <laughs> Nog even de euforie van Rob Wijnberg. Gisteren eh, genoeg na acht dagen. Hè? We hadden al 15.000 leden. Dus om te beginnen met de correspondent.nl. Hij had al veel meer geld bij elkaar gespaard dan nodig was. Goed nieuws, Erik Noom, ben je er blij om? Nou, Ik vind het hartstikke leuk voor Rob. En ik gun hem weer een baan. Dus hij kan nu lekker aan de slag met die 9 ton. Ik, uh, ik, ben, ik heb mezelf niet ingeschreven. Ik wil eerst wel even zien uh, wat ik uh, koop voordat ik uh, geld overleg. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het hartstikke mooie artikelen oplevert. Ik denk het is wel weer tekenend dat een private investeerder, ik weet niet of ze die gezocht hebben, dat die daar blijkbaar niet in wilde duiken. Want het is wel een bijzonder uh, businessplan hoor. Nou ja, daarom, je moet zelf 60 euro betalen. Ze hebben nu al via crowdsourcing, hebben ze dus 1,3 miljoen bij elkaar. Niet dus 9 ton, 1,3 miljoen gaat ja. het al om wat ze bij elkaar hebben. Nou ja, dus dat, dat is... is ook weer mooi toch? Om het op die manier wel te Nee, het is heel knap dat ze, dat ze het gedaan hebben. Maar uh, ik vraag me af in hoeverre uh, de inhoud, uh, dat bedrag. Uh, kan rechtvaardigen en ja. hoeveel mensen daadwerkelijk gaan betalen... voor een krant of een opinieblad op internet. Ik vind het wel veel. En internet ja, is toch meestal gratis. Hè? Vijf euro per maand. Ja. Is dat zoveel? Ja. Nou ja, ja maar dat, zo dat hangt je, af van de inhoud. Ja, zo, hè? zo kun je alles terugredeneren. Dan kan je ook zeggen... ja, het is uh, zoveel per minuut. Ja, Dat is allemaal heel weinig. Maar heel veel andere uh, informatie is gewoon gratis. Ja. ja. Paul um, Wijnberg en de Zijnen wilden die uitholling van de journalistiek tegengaan. In de ogen van Maarten Keulemans, wetenschapsredacteur van de Volkskrant... is het niet de juiste e insteek. Hij zegt, het blijft te veel in de grachtengordel hangen. En juist regionaal is die uitholling het ergste. Daar zou veel meer aan gedaan moeten worden. Dat ben ik helemaal mee eens. Ja. Ik vind ook dat maar dan u... gaat het alleen maar slechter en slechter. Ja, het gaat in de regionale journalistiek alleen maar slechter en slechter. Ik bedoel, wij hebben in, in, in de provincie Utrecht we nog een nou, anderhalf regionaal blad... En uh, dat is gewoon veel te weinig. Mm. En dat geldt uh, voor, uh, voor alle andere provincies uh, precies hetzelfde. En dan heb je die regionale omroep. Maar die is uh, van oudsher eigenlijk ook al een beetje marginaal uh, gefinancierd. Dat moet er straks weer op bezuinigd worden. Maar is de regionale journalistiek dan nog in staat om nee. het nieuws te maken? Waar maar ze het maar het te welke maken? vraag je ook stelt: is de regionale journalistiek nog in staat? Nee. Het, is, uh, het moduleert op de radio. <laughs> ja, dat wil het... ik nou ook weer niet zeggen. Want zo, zo belabberd is het dan ook weer niet uh, is het nou ook weer niet. Maar je zou als regionale journalistiek zou je bijvoorbeeld uh, de, het bevoegd gezag moeten kunnen controleren. Ja. Nou, wij hebben in de provincie Utrecht uh, een kleine dertig uh, gemeentes. En laten we nou eerlijk zijn, dat zijn allemaal forse gemeentes. Dat zijn miljardenbedrijven. En eigenlijk worden die miljardenbedrijven, nou, ik wil, ik wil niet zeggen uh, bestuurd door amateurs, maar toch in ieder geval gecontroleerd door amateurs. Want die mensen die er in de gemeenteraad zitten, die krijgen elke week uh, een, een, een halve meter aan stukken uh, opgestuurd. Ja. Kunnen ze nooit allemaal bestuderen. Dus het bevoegd gezag daar, mensen die daar de touwtjes in handen hebben... die kunnen hun gang gaan en voor een heel groot gedeelte ongecontroleerd. Er gebeuren bij ons in de provincie, maar in elk andere provincie... ook en op gemeentelijk en op provinciaal niveau... gebeuren er echt dingen die niet kloppen. Niet door kwaadwillendheid, maar gewoon omdat mensen het onwetendheid, niet weten. Of, onwetendheid. Ja. Maar dan zouden we toch dan eigenlijk zo'n idee, zo'n initiatief... als de consument.nl, ja, juist veel meer in de regio moeten opstarten. Dat zou ook. Dat zou ook moeten. Maar ja, er zijn mensen in de regio die, zijn, die hebben afgelopen jaren ook aangetoond... dat ze niet bereid zijn om veel te betalen... voor een regionaal dagblad, ja. bijvoorbeeld. Want mensen hebben ook massaal hun... Uh, abonnementen opgezegd en de advertentieinkomsten zijn natuurlijk vreselijk teruggelopen. Dus ook. Ik vind dat de uitgeverijen hier uh, een ongelooflijke kwalijke rol ja, in hebben. Dat zijn Willem gesteel. schone van trouw Gisteren ook al. Er zitten te veel winstgerichte Ontzettend directeuren. En niet meer natuurlijk. mensen die van de journalistiek houden. Ja, maar dat is al jaren aan de gang natuurlijk. Nou, bij deze dan nog uh, de oproep wilde regionale Utrechtse Femke Hossema opstaan hè? Ja, precies. <laughs> Want die zit uh, bij de correspondent.nl, ik dank jullie beiden. Erik Nomen en Paul van de Lucht. Graag gedaan. Graag gedaan.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 Blijft een mooi nummer. Passenger met Holes. Wij gaan de nationale Nieuwsquiz spelen. Vandaag met Erik-Jan Stam, 21 jaar. Goedemiddag. Uit het gebied van het Noord-Hollands Dagblad. We <laughs> zaten nog even door te praten over regionale journalistiek en regionale kranten. Dus je leeft de regionale kranten ook. Ja. Hoe w volg je het nieuws nog meer? Uh, nou, via internet, uh, nos, uh, nu.nl en de volkskrant hebben we. Thuis. Heel een nieuwschunk. Ja. En ondertussen studeer je nog bestuurskunde. Ja. ja dat kan tegenwoordig makkelijk ja. nog, hè? Ja. <laughs> Daarnaast doen. Zullen wij de quiz gaan spelen? Yes. Oké, okay, we gaan eerst uh, beginnen om jouw nieuwsfactor uh, vast te stellen... door de volgende vraag te stellen. Succes. Template. U wist ook wat het woord template betekende? Nee. U wist niet wat dat betekende? Nee. Ja, dat is een ongelofelijke flater. Zie je wel, Siri Blunderaar. De Nationale Nieuwsquiz. Ik wist wel dat blauwdruk template betekent. Nee, ook niet. Het woord is niet door mij gebruikt. De verwarring was er niet minder om. Wat heeft hij nou precies gezegd? Het is misschien geen schabloon, hij weet het niet. Dat is iets anders dan dat je zegt... de aanpak van Cyprus is dus voortaan de blauwdruk... één op één voor elk volgende geval. Dat zal niet zo zijn. Lesje voor de volgende keer? Na al die aandacht voor de persoon Dijsselbloem... zou je gisteren bijna vergeten zijn dat het nieuws rond Cyprus gewoon doorgaat. Bij een van de banken daar hebben de topman en een paar directieleden... hun vertrek aangekondigd, maar de bank heeft daar niet mee ingestemd. Ze mogen dus nog niet weg bij de bank. Over welke bank gaat het dan? Uh, volgens mij het Bank of Cyprus. Dat is inderdaad goed. De topman Andreas Artemis, voorzitter van de Raad van bestuur en vier andere directieleden willen weg krijgen van de bank nu verplicht een week bedenktijd. En pas daarna mogen ze vertrekken. Persbureau Reuters meldde vanochtend... dat de directeur Janis Kipri wel zou zijn ontslagen. Vraag 2. We wisten al dat veel geld uit Cyprus via Moskou is weggesluist. Maar nu bevestigt de Likey Bank dat via welke andere stad... ook miljoenen zijn verdwenen. Londen. Dat klopt inderdaad. De Likey Bank heeft filialen in Londen. En die waren gewoon open. In Cyprus zelf konden mensen de afgelopen dagen niet aan hun geld komen. Maar via Londen kon dat dus wel. Nou. Prima begin, Irian. We gaan door naar uh, vraag drie. Ik lees een kop voor uit de krant en de vraag is waar die kop over gaat... met drie mogelijke antwoorden waar je uit kunt kiezen. Het citaat is, dat kan niet meer misgaan. Gaat dat één over de PVV, maakte vandaag bekend... bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar... weer maar met twee gemeentes mee te doen. En Geert Wilders heeft daar alle vertrouwen in. Twee, de Nederlandse ploeg is met de overwinning op Roemenië... gisteren bijna zeker van het WK in Rio. En drie, president Poetin wil geen afgang voor zijn land. Dus hij heeft verzekerd dat Sochi op tijd klaar is voor de Olympische Spelen. Het citaat dus, dat kan niet meer misgaan. En ik denk B... Ja, dat klopt. Uit NRC Next. Ja. Nederland heeft tot nu toe alle zes WK-kwalificatieduels gewonnen. Dus op de goede weg, inderdaad. Van Persie scoorde twee keer en ook Van de Vaart mocht er een inschieten. Maar wie maakte gisteren de 4-0? Jermaine uh, Lens. Jermaine Lens, inderdaad. Goed geantwoord. Van de Vaart 1-0, Van Persie 2-3-0. Van Gaal heeft al een keer over Lens gezegd dat hij voor dit Oranje richting het WK echt een sleutelspeler kan gebruiken. Goed, volle map tot nu ja. toe. Vier ja. punten. Gaan we naar vraag vijf. We laten een fragment horen en de vraag aan jou is... wie is er aan het woord? Als je uh, de bereikbaarheidsproblemen wil oplossen daar... je wil dat veilig doen, je wil dat ook op een goede manier doen... dan moet je inderdaad kiezen voor verbreding buiten de bestaande bak. Eh, minister Schult van Verkeer en Waterstaat. Schult zit te knikken, van, ja. die weet ik wel. Ja, het verbreden van de A27 ten koste van een stuk natuurgebied overigens... gaat dus gewoon door. Die verbreding is door een commissie onderzocht en goedgekeurd. De vraag is, die verbredingsdiscussie loopt al sinds 2004. Schult is blij dat er nu eindelijk begonnen kan worden. Maar vanaf welk jaar zullen de werkzaamheden starten? 2015. Mm, jammer, 2016 is ah. nee, het net één jaartje ernaast. En in 2023 zou alles af moeten zijn. Er zijn nu twee keer vijf rijstroken en dan zijn het er twee keer zeven. Daarvoor moeten ze de dus bos van 15 meter in het natuurgebied Amelisweert worden gekapt. Nog één vraag te gaan en daarmee zijn maximaal vier punten te verdienen. Dus je kunt nog een flinke klap slaan. Je krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws... en de vraag is, wat bedoelen we? Dus het gaat om één term, hè, bij, voor de duidelijkheid bij een onderwerp. Als je denkt te weten, zeg stop, dan kun je het goede antwoord geven. Maar je hebt maar één kant. Dus komt-ie aan. 4. Ik ben zo gepiept. 3. Zonder mij is parkeren vaak lastig. Uh, stop, de chipknip. De chipknip is inderdaad uh, goed geantwoord. Vanaf 1 januari 2050 is, 15 is het niet meer mogelijk om met mij te betalen. Dat was de laatste hint geweest. En die eerste hint, ik ben zo gepiept, je sloeg op uh, de reclames uh, met de slogan... destijds even chippen, zo gepiept. Oh. Ja, die had je zo, toen had je hem nog nee, niet nee, door. Hè? Niet. Nou, je hebt een factor van 8. Dat is een heel mooi uitgangspunt. Dat betekent dat je straks in het Niels Canon 8 vragen nodig hebt... om beter te scoren dan de hoogste score die tot nu toe is neergezet van 60...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 Het is terecht dat de oudere bonden de 50-plus-partij beschuldigen van polarisatie. Door de komst van de 50-plus-partij is een tweedeling ontstaan tussen jong en oud. Dat zeggen de voorzitters van een aantal oudere bonden. Terwijl het juist zou moeten gaan om solidariteit tussen generaties. Is het goed dat er een partij is die opkomt voor alleen de belangen van ouderen? Of zorgt Henk Krol met zijn 50-plus-partij ervoor dat oud en jong juist van elkaar vervreemden? De stelling waar u op kunt reageren is dus... het is terecht dat de oudere de 50 partij beschuldigen van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 Verder met de nationale nieuwsquiz. Erik Jan Stam, 21 jaar uit Egmond, Student is de kandidaat, heeft een factor van 8 neergezet. Dus wij gaan het nieuws kanonspelen. 90 seconden lang zoveel mogelijk vragen over het nieuws. Goed beantwoorden. Als je het niet weet, zeg je pas. En dan gaan we snel door naar de volgende. Succes! De nationale nieuwsquiz. Welke partij dient een initiatiefwet in om hoerenlopen in sommige gevallen strafbaar te stellen? ChristenUnie is goed. Zo'n 500 mensen met een arbeidsbeperking gaan voor welk bedrijf Bosneel. werken? Bosneel is goed. Hoe heet de Nederlandse zangeres die zou zijn overleden door medische fouten? Shuguli Hooper is goed. In welk Brabants natuurgebied heeft een grote heidebrand gewoed? Pas. Het Leenderbos. In Sittard is gisteren een school ontruimd vanwege stankafkomstig van wat voor kledingstuk? Een jas. Een jas, klopt. Welke oliemaatschappij wil tientallen militairen... die hun werk raken een nieuwe baan geven? Shell is goed. Met wie presenteert Jeroen Pauw het eenmalige programma SOS Syrië? Pas. Thijs van der Brink van EO. Tegen welke toeristische trekpleister in Berlijn is een auto opgebotst? Oh, oh shit. Uh, nee, pas. De Brandenburger ja. Tor. Hoe heet de winkel die vandaag in Breda... de grootste supermarkt van Nederland heeft geopend? Jumbo. Jumbo is goed. Op welk eiland in Azië is bij een zware aardbeving een dode gevallen? Taiwan. Is goed. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de vangst van wat voor dier weer wordt toegestaan? Konijn. De wolthandkrab. Ah. De krab was ook goed. In welke plaats is gistermiddag een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf? Was. In Emmen. Het COC deelt 100 gratis homovlaggen uit in Amsterdam vanwege de komst van welke president? Poetin. Is goed. In welk land heeft de weduwe van Gaddafi asiel gekregen? Qatar. In Oman. Het aantal van wat voor soort restaurants in Nederland... is de laatste twee jaar behoorlijk gegroeid? Parnekoekenrestaurants. Uh, klopt. Voor welk doel is er vanavond bij de Tros een speciale tv-uitzending? Kinderkanker. Uh, Kika, kinderkanker. In Lingenwaard wil welke partij het DNA van honden registreren... tegen poepoverlast? Uh, partij van de Dieren. Nee, het is het CDA. Uh. Ja, misschien ligt het meest voor de hand om de Partij voor de Dieren te zetten. Slim gegokt, maar dat was in dit geval niet het uh, goede antwoord. Enig idee hoeveel vragen je goed hebt? Ik denk acht. Nou, je hebt er meer, kan ik je vertellen. Het zijn er namelijk tien. Oh, dus dat is heel mooi. Dat vermenigvuldigen wij met de factor van acht. En daarmee kom je op 80 punten uit en ga jij aan de leiding. Nee. Maar goed, tot nu toe hebben we elke dag dat er iemand hoger komt. En we hebben nog twee dagen te gaan. <laughs> dus uh, Erik het valt op zien. Je hebt in ieder geval je score van vorige keer zelf ja. heb je verbeterd. Hè? Ja. Hoeveel jaar moet je nog met je studie? Uh, ik moet nog uh, twee jaar, tweeënhalf jaar. Dus ja. ik moet nog even... Misschien dat we dan nog een keertje terugzien... Ja, als je als ik... denkt, van, nou, ik ben er wel weer eens aan toe. Ja. Bedankt in ieder geval nu voor het meedoen. Je krijgt natuurlijk ja. van ons in ieder geval een leuke lunchmok... een lunchbox. En wellicht uh, spreken we elkaar eind van de week nog. Ja. Wij gaan zo meteen door met het vervolg van lunch. En dan spreken we na één uur met Marja van Bijsterveld. Ze heeft namelijk een nieuwe baan, niet meer in de politiek... maar ze wordt de directeur bij het Ronald McDonald's Kinderfonds. Zo meteen dus een werklunch met Marja van Bijsterveld. Tot zo. Ik geloof. ik geloof, ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Radio 1. En de strijd om de schaal. Oh, goal.